Moutreurs met het Edward Journaal. Programma's van de publieke omroep die op het zondere blijven gewoon gratis te zien via het platform NPO Start het voormalige uitzending gemist. Dat zegt een woordvoerder van de NPO. Vanochtend meldde de Telegraaf dat de publieke omroep kijkers veel vaker dan nu wil laten betalen voor programma's die online staan. Een NPO-woordvoerder zei vanochtend dat de plannen nog volop een ontwikkeling zijn. Nu stelt de NPO dat in principe alles wat op NPO 1, 2 en 3 is uitgezonden... ook in de toekomst minimaal een week gratis te bekijken is, net als nu. Google beëindigt volgend jaar de samenwerking met het Pentagon, dat melden Amerikaanse media. Het bedrijf werkt met het Amerikaanse ministerie van Defensie aan een project waarbij videobeelden van drones worden geanalyseerd. Critici zeggen dat de verzamelde data worden gebruikt om te bepalen wie er tijdens militaire missies worden gedood. Google zegt dat het niet zal gebeuren. Het heeft de stopzetting van het project niet bevestigd. Honderden vissers demonstreren in Amsterdam tegen nieuwe Europese regels tegen de bouw van windmolenparken op zee. Door de zogeheten aanlandplicht van de EU zijn de vissers verplicht om alle bijvangst mee aan land te nemen. Dat neemt veel ruimte in beslag op het schip. Eerder mochten de vissers de bijvangst gewoon teruggooien. De vissers zien ook het gebied waar zij hun netten mogen uitgooien steeds kleiner worden door de bouw van windmolenparken. En in Spanje is de socialist Pedro Sanchez beëdigd als premier. De 46-jarige leider van de Sociaal-Democratische Partij is de opvolger van premier Rajoy, die gisteren het veld ruimde vanwege een corruptieschandaal in zijn Partido Popular. Het weer bewolkt in het zuiden en zuidoosten kan nog even de zon doorbreken, maximaal tussen 16 en 23 graden. Morgen eerst nog veel bewolking, later breekt de zon af en toe door bij een graad of 22. Dit was het in een voornaam.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 Tot Ja, en als je deze muziek hoort op de radio, dan krijg je gewoon zin in de zomer. En zin in de strand, zee. En uh, ja, lekker uh, genieten van het mooie weer natuurlijk. De vakantie, die komen er uh, binnenkort weer aan. En uh, daar gaan we natuurlijk met z'n allen van genieten. Jorden, Frans, Gael en Ella, Ella aan het begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En hij heeft een week weer overleefd, Albert Jan. Hij zit daar gewoon voor mij. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars. Helaas kunt u nog niet meekijken. Uh... Via de webcams, want die, zijn, die liggen er nog uit. Dus vandaag alleen luisteraars. Uh, ja, goedemiddag Rob. Hallo, drie weken overleefd? Ja, uitstekend. Maar drie, uh, drie uur lang live vandaag uh, tussen twee en vijf Zandvoort op zaterdag. Met dit prachtige herfstweer. Ja, heb je afgelopen donderdag nog uh, televisie gekeken, toevallig? Keuringsdienst van Waardekan. Ja, ja, ja, heel goed. En waar, waar, waar bestaat de beste kibbelingen uit? Het, uh, ja, de, de wangen, wangen en de tongen van de kabeljauw. kabeljauw. Ja. Precies. Daar team. ging het over. De visboeren in Zandvoort uh, waren weer uh, ruimschoots aanwezig. Ja, dus uh, mocht u uw uh, uitzending gemist hebben op uw, op de, op uw uh, mobiel of telefoon... Of, uh, dan wel op uw tv. Keuringsdienst van Waarde, het gaat er allemaal over... Uh, de Kabeljauw en over de Kibbelingen... en uh, Zandvoort komt daar prominent bij in beeld. Vis van Flor en uh, Kroonvis. En Kroonvis. Goed, uh, dat neem je weg. Uh, komende drie uur live vanaf de Tolweg 10a. Wat gaan we doen? Nou, we gaan er langs ons opmaken... natuurlijk voor het muziekfestival vanavond... dat vanaf zeven uur uh, uh, uh, losbarst... het geweld op het Raadhuisplein... met uh, vele, vele bekende... en iets minder bekende Nederlandse artiesten... Uh, wij gaan natuurlijk de komende drie uur daar af en toe ook even uh, met muzikaal aandacht aan schenken. En natuurlijk onze collega Fred Heij vanaf vijf tot zeven. Heeft zelfs uh, een, uh, een van de artiesten. Ja, Mark gaan. Hoogkamer. Mark, uh, uh, juist, inderdaad. En die komt uh, tussen vijf en zeven uh, op bezoek bij onze collega F uh, Fred Heij tijdens Entertainment for You. Wat gaan wij uh, de komende drie uur doen? Nou, uh, laten we zeggen, uh, van de, de, vandaag veel tennis... Want tennisclub Zandvoort heeft de afgelopen woensdag meer dan duidelijk gemaakt... dat ze een van de topfavorieten voor de landstitel in de eredivisie... zondag gemengd van de KNLTB zijn. Rapiditas Energy for All moest in Zandvoort met niet minder dan 6-0... buigen voor de ploeg van trainers Dick Schuik en Hans Schmid. Uh, vandaag speelt TC Zandvoort de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen... tegen het Haagse LTC Leonborg. Uh, die wedstrijd op tennispark De Glee was om, is om 12 uur begonnen... met de dames singlepartij... En mocht u daar naartoe willen, de entree is gratis. Voor ons is daar aanwezig Joop van Nes... en hij zal te pas en te onpas inbreken uh, in ons programma... Uh, om daarvan verslag te doen uh, over deze wedstrijd... van uh, de gemengde Zandvoort tegen Leeuwenberg. Uh, verder natuurlijk, de vaste items zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Er is weer dus van alles te doen in en rondom het, ons prachtige dorp Zandvoort. Houd uw pen en papier bij de hand, want dat kan u gelijk even meeschrijven... Half drie, het enige echte Zandvoortse weerbericht. Blijft het zo duister, wordt het wat beter? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Ja, en kan het dak eraf voor de cabrio-rally van vandaag. Nou, de women-only cabrio-rally. Ja, Die klopt. is om 1 uur gestart in Amsterdam. En ze gaan in de loop van de dag naar Sanford toe en dan komen ze dan vanavond weer aan. Ja. En dan is het weer uh, het feest bij Mango's. Oké, okay, nou, dus uh, allemaal uh, dakloze auto's uh, ja, in de Ja, meer dan 64, dat. Dus, ja. dus dat is Goed, nogal wat. Zeker de moeite waard om er ook even naar te gaan kijken als u op de boulevard bent. Goed, het dier van de week, ik hou hem er nog even in, want ik vind dat Cito een thuis verdient. Zeker als u het verhaal daarachter uh, hoort. Dus om half vijf doen we uh, nog een keer het dier van de week, genaamd Cito. Het gedicht van de dag staat natuurlijk ook helemaal in het teken... van het muziekfestival vanavond. Ik heb er drie geselecteerd. Wie het wordt, welke het wordt. U hoort het allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we natuurlijk ook nog Pit Report. Nogmaals, het tennissen volgen we vandaag. En we willen natuurlijk ook nog tijd voor Sport Kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Bijna twaalf over twee, laten we maar weer eens muziek gaan draaien, ja, toch? Ja, zeker wel. Daar hebben we zin in. Vanmiddag tussen twee en vijf, Zandvoort op zaterdag. En dit is een gauw oude, de Stereo MC's en Lasting Music. Won't turn about Some of them whisper Some of them shout So the four corners on, the earth They reach out Shilly shally, if you want But you ain't got the fun Your back hand is always Full of funny stunts, So left me blunt Like a tree trunk of funk I'm articulating What you just grunt You're your own worst enemy That's the fact Look in the mirror Then tell me who's flat worse for where Support it real so So much the worse The hood, the devil jump ha ha But old school folders Are the proof How drugs and booze Steal away the youth And I can't hold back now From the root to the boot, cause we don't follow suit. Fight on your own behalf, you know. Ja, yeah, we kunnen tegenwoordig gewoon gauw ouwe noemen deze single. Yo, the, the stereo MC's en Lost in Music. Met My Name is Rob. Dus. Vonden we wel leuk om een keer weer op zaterdagmiddag te draaien bij CFM. Zo dadelijk het Sanford's nieuws in het kort. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? En wat gaat er allemaal nog gebeuren? Je hoort het straks bij CFM Sanford. Maar eerst gaan we terug naar de jaren tachtig met Sherry Roth. Hier is er nog een keer met In The Evening. En met deze zwil van Sherry e. Rock uit uh, 84 uh, ja, zijn we toegekomen aan het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Wat is er gebeurd en wat gaat er allemaal gebeuren, Albert-Jan? Nou, ik heb een drietal korte berichten, maar dit moet allemaal nog gebeuren. goed. zelfverdediging in jeugdhonk Zandvoort. Op maandag 4 juni van 8 uur s'avonds tot half 10... zal Jan Fransen een avond les geven in zelfverdediging in het jeugdhonk in Zandvoort. Wat moet je eigenlijk doen als iemand probeert je vast te pakken, te slaan of te steken met een mes... Jan leert de jongeren op een verantwoorde manier... jezelf te verdedigen in noodsituaties. Jongeren uit Zandvoort tussen 12 en 18 jaar zijn welkom... en deelname is gratis. Het jeugddonk is in de blauwe tram Louis-David's carré... nummer 1 boven de bibliotheek. Morgen 3 juni van 10 uur... S morgens tot 4 uur s middags... is bij het bezoekerscentrum De Kennemer Duinen... schaapscherendag. Herderin Regina is samen met de herdershonden... en de schapen van De Kennemer Schaapskudde aanwezig... Voor het scheerverstijn. De scheerder laat zien hoe de schapen worden geschoren en vertelt erover. En je kunt zien hoe wol wordt ge, ge, ge, gekaard, gesponnen en gevuld. De GGD geeft informatie over teken en inkarad van nood een verkoopt zijn streek honing en vertelt over de honing bij. Morgen is gratis toegankelijk. Let op, bij regen gaat de schapenscheerder niet door. En tot slot. Op maandag 4 juni zendt de overheid om 12 uur in de middag een L-alert controlebericht uit. Aan de hand van dit controlebericht kun je nagaan of jouw mobiel juist is ingesteld om een L-alert te ontvangen. Zo weet je dat je zeker dat je op de hoogte bent tijdens een echte noodsituatie bij jou in de buurt. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de Noord-Hollanders, weliswaar 85%, elkaar informeert als zij een NL-alert ontvangen. Dus maandag om 12 uur ontvangt u er zo één op uw mobiel. Ja, en ik heb gehoord als je een beetje een nieuwe telefoon hebt... dat het gewoon automatisch eh, ingesteld is. Dus dan ontvang je hem vanzelf aankomende maandag. Dat is testbericht van NL-alerts. We gaan weer lekkere muziek draaien. Uh, Zuiderbuur Milo Meskus is hier. Everything has come crashing down. And now I'm reading texts in which you confess suspicions I've had and thought you were better than pretending you're innocent. And baby, I wish I could still believe in all your true. But it's harder every time that I discover something new. Baby, I wish I could still believe in all your truth But it's harder every time that I discover it in you Oh, don't you know that my story, it shows That I don't desire another stone-cold liar. Oh, don't you know that my story, it shows My concerns, I trusted your words. No, you'd never hurt me the way that I've been before. Now you hurt me a little more. And I thought you promised that you hadn't done it, but now you have gone and destroyed what we had before. By saying there has been more, baby. I wish I could still believe in all your truth, but it's harder. Another stone-cold liar. Oh, don't you know that my story shows that I don't desire another stone-cold liar.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 Ja, Zou ook deze uit. Ook weer de jaren 80 trouwens. Gasebo en I like Chopin. Ja, het gaat er binnenkort weer aankomen en je moet je ervoor inschrijven. Het Timmerdorp. Klopt, half augustus is het weer zover. Dan zal er weer een week lang getimmerd worden aan een heus dorp. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar die je graag aan mee willen doen, kunnen vandaag 2 juni en niet 10 juni zoals in de Zandvoortse Courant staat. Vandaag dus vanaf 10 uur vanmorgen naar de inschrijving bij Tent 6. Het is alweer voor de zevende keer dat het Timmerdorp Zandvoort georganiseerd wordt. Het thema voor dit jaar is Hollywood. Binnen het thema maken de kinderen gedurende vier dagen een eigen houten dorp. In de week van dinsdag 21 augustus tot en met vrijdag 24 augustus... gaan wij met de hulp van onze geweldige vrijwilligers en hopelijk ook van veel sponsoren... de zevende editie van Timmerdorp Zandvoort organiseren... zegt de initiator van het Eerste Uur, Dimitri Bluis. De kosten bedragen 35 euro per kind en moeten bij inschrijving voldaan worden. Er kunnen maximaal vier kinderen door één persoon worden ingeschreven. En dat kan dus vandaag, dat kon vandaag vanaf 10 uur vanmorgen kan het dus al, bij tent 6. Dus als je mee wilt doen, vergeet je niet vandaag in te schrijven bij tent 6. En dan kan je meedoen aan het uh, uh, Timmerdorp, dat in de week van 21 augustus tot en met vrijdag... 24 augustus. Dat vergeet je niet in te schrijven. Nee, je moet er altijd snel bij zijn, want uh, vol is vol, uh, Albert-Jan. En dat gaat heel snel. Ja, zo is het. Nou, vandaag heel veel cabrio's uh, onderweg met uh, daarin uh, de ladies... die uh, meedoen aan de Women Only Cabrio Rally... die vandaag uh, weer georganiseerd wordt. En ik ben benieuwd als ze vanmiddag naar Zonvoort rijden... of ze het dag gewoon open kunnen doen. Dat het droog blijft. Nou, dat horen we ze dadelijk in het weerbericht. Uh -huh. Cardi B Jay Slender, can't tell me nothing balls up and I change the game. It's my big bronze boogie got all them girls shook, shook. My big fat ass got all them boys cook. I'm from Dollar Pills and I'll be popping rubber bands. You know what Tell me while I do my money dance, like, yeah. hey. Dressing on the ground, like, yeah. hey. Hit that little joint, okay okay. okay. okay, Oh yeah, we tripping up and getting paid. Ow. Ooh, don't we look good together? together, together. There's a real All night <laughs> Ja, het mooie is uh, collega Mike Buyle van de Euro Breakdown. Hij is uh, in de studio en hij probeert ze voor vanavond weer allemaal op een rijtje te krijgen. Ik ben benieuwd of het hem gaat lukken en uh, of deze plaats daarin ook weer genoteerd staat. Je hoorde de sale van Brudan Mars en Cardi B. En dat was finesse, zo vlak voor het weerbericht. weerbericht. Inderdaad, kan het dak van de cabrio's open Albert-Jan? Dat kan altijd. Ja dat, ja, dat weet ik. Maar het kan ook een beetje nat worden misschien, of niet? Ja, dan moet je gewoon iets harder rijden. Ja, dat is en, waar. Ja. En trouwens, ik vind dat ladies only, ik vind dat wel een beetje, een beetje, een beetje jammer eigenlijk. Ja. Maar, bedoel, mogen wij niet meedoen? Mogen, mogen de mannetjes niet meedoen? Nee. Nou, dan moeten we met je een eigentje, eigen toerit <laughs> organiseren. Ja. Lijkt me leuk. Goed. Het is vandaag over het algemeen bewolkt en verspreid overdag is een bui mogelijk. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 20. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen zijn er perioden met zon, u hoort het goed. En blijft het over het algemeen droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. En dat tot slot. Na het weekend is het een het aangenaam zomerweer met flink wat zon, maar ook met enkele wolkenvelden. Het blijft over het algemeen droog en de temperatuur stijgt naar de waarde van onstreeks de 21 à 22 graden. Al dus Rico Schreuder. Ja, als we maar een keer van die zeedampen af zijn, Albert Jan. Ja, dan word je, dan je toch helemaal gek van? Volgens mij is het nog nooit zo erg geweest. Nee, het blijft maar doorgaan. Moeten nee. we het een keer met Lex over hebben? Daar gaan we zeker een leuke keer over bellen. Zo is het: www.meteopagina.nl Daar volg het weer van Lex. En anders: www.ricoweer.nl. Dat was het weer? Ja, je bent vast gewaarschuwd. 17 juni, dan is het Vaderdag. En we gaan nog vast een klein beetje in de stemming komen met uh, Father Figure. Hier is George uh, Michael. heb ik net niet helemaal goed geluisterd naar uh, Albert-Jan toen je het weerbericht deed voor de komende dagen. Blijft het nou uh, vanavond droog tijdens het festival of moeten we een pluutje meenemen? Een klein pluutje. Een klein pluutje. Ja, ja, ja, die, ja, ja, die kennen we van lekker Heel goed, een klein pluutje. Dus klein vanavond uh, voor de zekerheid. naar het uh, muziekfestival uh, toe gaat. En daarover straks veel meer. Lieve het ritme van Zandvoort met een zee van muziek en een golf van informatie op 106.9 FM. En hier is de nieuwe single van Jean-Paul. I'm a dad too I've been on your booty pop Baby job, for me, my baby, where you treat is a rap. Love the energy, where you feel your tokens. In your pepper, in your everlose act. Happy queen, girl, and all that you never yet flap. I know I see when I want to your talk. I never see precise and exact. Nou, misschien komt deze plaat uh, straks nog wel uh, veel uh, langer voorbij. Maar we gaan uh, live schakelen met uh, tennispark De Gleewalds. Er wordt vandaag uh, weer getennist. Aan de telefoon hebben we Joop van Es. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Rob en Robby Zan. En luisteraars uiteraard. Ja, welkom op Tendertpark de Glee. Waar zojuist de singles van uh, de wedstrijd uh, Tennis Club Zandvoort tegen uh, Leeuwenburgers aflopen. En dat is uh, voor Zandvoort uh, gemengd gegaan. Want uh, als eerste uh, ging... Uh, Even kijken, um, Queen Lemoyne tegen Annick Melgers. de baan op, de baan 2, die uh, was er erg snel klaar, Lemoyne, die wint met 6-0 en 6-1. Dat was echt een koekiepartij ja, binnen 5 minuten, 50 minuten, maar baan nee, 1 was een heel andere verhaal. Daar moest uh, Letje Kerkhoven te, spelen tegen Valentini Gramatopopoulou. Jawel, Gramatopopoulou, uh, Griekse. Um, en dat was uh, een hele spannende partij. Uh, de eerste set ging uh, met uh, een break voor uh, Lemoyne, van uh, Kerkhoven naar uh, Zandvoort, 6-3. De, de tweede set, dat was een, uh, een hele lange set, die uh, werd uh, onderbroken eigenlijk door een, uh, een dispuut... ...waarbij de hoofdstandsrechter moest komen. Toen werd uh, uh, de wedstrijd van Kerkhoven werd in het ongelijk gesteld, wat eigenlijk niet waar was. ...en heeft ze misschien wel aangetrokken... ...want ze verloor die set met 7-5... <coughs> ...en zojuist... En ...na dik 2,5 uur tennissen... ...is dan ook de derde en beslissende set afgelopen... ...met een uh, entrees voor Zandvoort... ...oftewel uh, 6-4 uh, was het voor... ...nee 6-3 was het voor... Uh, ...ga maar de ...dus ja, het is nu 1-1 in de wedstrijd... ...en uh, maand 2 is bezig... ...Jannick... Mertens, een Belg tegen Niels Loos. Uh, Janik Mertens is al een paar jaar, speelt hij voor Zandvoort. En die heeft de eerste set verloren met 4-6. En staat in de tweede set met 3-2 voor op eigen service. Ja, en die wedstrijd is toch een jaar gelopen, die partij. Die komen misschien later nog wel even bij u terug. Dus een verstand is 1-1 in de wedstrijd Zandvoort tegen Leeuwburg. Dankjewel, Fres. En uh, straks uiteraard weer uh, meer het vervolg van de wedstrijden van vandaag. Die ligt al zin zin. I'm mm. a no, Know your booty pop when they be drop. For me, my baby, where your treat is a rap. Mm. Love the energy where you bring mm. it on Box Sexy girl, you pepper in your epaulets. Ever mm. Every queen, girl in the house, say you never, never yet slapped. I know why I see, but me want your mm. attack. My eye upon, she precise and exact. Good love, girl, you're going so hard. Woo. Girl, you like the best when I spread them into a part. je in de deze van Jean-Paul en David Ketta. In de nieuws wil heten met Love. Daarvoor trouwens, Jop, van eerst live vanaf de glee. Spannend daar, Albert-Jan, op dit moment tijdens het tennissen. Ja, maar ook de stand overal is momenteel. Zandvoort wel, staat wel op nummer 1. Je hebt weliswaar met drie, drie gespeelde partijen en leeuwenberg. Tweede met twee gespeelde wedstrijden. Dus dat is een belangrijke pot vandaag op de Glee. Nogmaals, als u tennis wil zien, u bent van harte welkom op het tennispark de Glee. De entree is gratis en u ziet tennis van het hoogste niveau. Dat is zeker zo. Zo speelt elk jaar op hoog niveau tennis. En daar zijn we uiteraard trots op. En hier is bluff en kijk ernaar naar in Zouten. Niets is beter dan met jou. De koud hotseeren. Er zijn mensen die naar Waarmelanden. Eén.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 Met vodka en met Poking tussen eningsbanden. Ah. En dan zitten we hier het oude standaard. Wat je vertelt. Muziek. Deze van Bluff en Geik Arnaar. joh, de de zoute Londen. En blij dat je hier bent. Ja, je moet gewoon in Somfurt zijn. Want vanavond gaat het gebeuren vanaf 7 uur. Het muziekfestival op het Raadhuisplein. Ja, want de countdown loopt zou ik zo'n beetje zeggen. Ik bedoel, ze zijn al druk bezig met het opbouwen... en het neerzetten van de attributen op het Raadhuisplein. Want vanavond is het al zover. Een keur aan Nederlandse artiesten zal vanavond zijn opwachting maken... tijdens het eerste gratis muziekfestival. U hoort het goed gratis muziekfestival van, van deze zomer. Het wordt een avondvullend programma... dat tevens live wordt uitgezonden door Radio NL. De aftrap is om 7 uur en de taps gaan al een uur eerder open. Het innovatieve aan dit uh, festival is... dat er in Zandvoort nog nooit zoveel artiesten bijeen zijn geweest op één avond. Op het podium op het Raadhuisplein treden namelijk bekende namen op... waaronder uh, Dries Roelvink, Danny Vroger en Mart Hoogkamer, die tussen vijf en zeven ook te gast zal zijn... in onze studio tijdens het programma van Fred Hey. Hoe heet het ook alweer? Entertainment for, you. Entertainment for You. Dus uh, Mart doet uh, live onze studio ook nog even aan. Uh, dus, en vele, vele anderen. Zij zullen hun beste nummers ten gehore brengen. De organisatie verwacht een grote toeloop... en vanwege het muziekfestival zal de rotonde... vanaf zes uur vanavond afgesloten worden... De trouwe bezoeker van het festival zal zich afvragen waar het podium komt te staan. Er wordt namelijk immers nieuwbouw gepleegd op de plek waar normaal gesproken de tent staat. Met dat passende meten en de samenwerking met de gemeente is er gekozen voor een opblaasbaar podium dat Paul voor het raadhuis wordt geplaatst. Bouwbedrijf Jan de Wit is bereid gevonden... om de bouwplaats uh, gedeeltelijk te ontruimen... zodat daar plek is voor de promowagen van Radio NL. Ja, vanmorgen vroeg waren ze al druk bezig met het podium. Ja. En hij staat inmiddels. Hij dus... staat inmiddels. Niets, maar dan ook niets... zal dit innovatieve festival dus uh, in de weg staan... En uh, om dit festival een succes te maken. Jong en ouder zijn van harte welkom. En de liefhebber van overwegend Nederlandstalige muziek zal hier zeker bij willen zijn. Nogmaals, het evenement wordt live uitgezonden bij onze collega's van Radio NL. Etenfrequentie 94.9. Maar wij luisteren natuurlijk eerst dus 75 naar Entertainment for You. Live met Markt mar Hoogkamer te gast bij onze collega Fred Heij. Vanaf 6 uur is de taps open. En vanaf 7 uur de aftrap voor het innovatieve festival. Oké, okay, over wie had je het? Over uh, Mart Hoogkamer? Ja. Wat voor muziek maakt hij? Nou, dat horen we nu. Ik droom weg, zie jou lach. Ik hou je vast. Het is perfect. Jij en ik, een mooie dag. Ah, Zomerzon. Het gouden strand Van. We hebben de foto's toch, gelukkig. <laughs> Jodin de ziel van de Mart Hoogkamer en als de zon lekker schijnt. Nou, vanavond gaat dat gebeuren, hoor. vanaf 7 uur op podium Raadhuisplein. Onder meer deze Mart die dan uh, live gaat optreden. Radio NL, samen met het uh, evenementenplatform Zandvoort... Die hebben dat geweldige festival georganiseerd. Vanavond is iedereen gratis. Van harte welkom. Vanaf 7 uur. En de tap die gaat al eerder open hoor. Die is om uh, 6 uur geopend. Dus dan weer van harte welkom. We gaan op naar het nieuws. En weer van uh, 3 uur. En dan zijn we er nog 2 uur lang. Straks na 3 uur. Tussen 3 en 5. Graag tot zo. Dream around my sweet desire. You are the elder moon that's in the sky. I see the reels that glow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day, I'm feeling very happy Seems okay. I knew you were the one I won't alone to keep me going, baby I close my eyes and all I dream is you Sing, sing, sing, sing my dream around Sing my dream around Sing, sing, sing, sing my dream around Do-do-do-do-do-do, see my dream I want you to stay here beside me, honey Put your lips on mine and take my mind tonight You are my life, my star, my rain and fire All I can do is dream and always dream Day after day I'm feeling very... You I knew you were the one. I wanna love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Sing, sing, sing, sing my dream around. Do, do, do, do, do, do, sing my dream around. Sing, sing, sing, sing my dream around. Do, do, do, do, do, do, do, sing my dream.